Hij zei dat het in de praktijk wel meevalt en dat het om orgaan dat de verklaringen uit heeft alle omstandigheden meewegt. Hij wil wel bekijken of de overheid jongeren beter kan voorlichten over de feiten die ze zelf kunnen aandragen als ze een verklaring aanvragen. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze sinds het vergrijpen een ontwikkeling hebben doorgemaakt en hun leven hebben gebeterd.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 The if you don't play around, be right to the point Cause I'm Cause I feel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 gaan de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 I see something like I don't want to get to know you It's cause I want to know you I'm willing to shave and shower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 6.9. Zie Can't De koude handen op mijn hoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Zelf bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht, zuster. moet ik zonder jou beginnen? Nacht, Ik ben van binnen. Nacht,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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, Ik brand van binnen Nachtzister, Doe iets pijn Nacht, Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, Haal ik de morgen? Nachtzister, Doe iets de pijn oh, Nachtzister, Nachtzuster oh, Nachtzuster Wat oh, Nacht, oh, Nacht, oh, de pijn, de pijn, de pijn, pijn. Nacht sister, Nacht sister, Nacht sister, the the bang the bang the bang the pain, the pain, the bang.